In Haarsteeg bij Den Bosch is gisteravond een scheidsrechter... door een speler tegen de grond gewerkt en geslagen. De voetballer is aangehouden en de wedstrijd is gestaakt. Er ontstond tumult op het veld toen de scheidsrechter... aan het eind van het kampioensduel tussen Haarsteeg en RWB uit Waalwijk... een gele kaart gaf aan een speler van RWB. De Waalwijkers werden zo woedend dat hun aanvoerder... de scheidsrechter vastpakte, tegen de grond werkte en begon te slaan. Daarna renden supporters het veld op waarna volgens Brabantse media chaos ontstond. De gealarmeerde politie kon de scheidsrechter van 50 in veiligheid brengen. Ambulancepersoneel onderzocht of hij gewond was geraakt. Dat bleek niet het geval te zijn. Turkije heeft het recht op het nemen van alle mogelijke maatregelen... na de bomaanslagen in de Turk-Syrische grensstad dat rehandelen. Dat heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken gezegd. Hij ziet nog geen reden voor een spoedvergadering van de NAVO...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 Partijleider Samsom wil nog één keer uitleggen waarom hij vasthoudt... aan de steun voor deze afspraak in het regeerakkoord. Vorige maand riep een meerderheid van het PvdA-congres Samsom op... om zijn steun in te trekken, maar hij weigerde. Gisteren bleek uit een peiling van één Vandaag... dat bijna driekwart van de PvdA-leden doorregeren belangrijker vindt... dan het omstreden illegale standpunt. Vanuit de hele wereld stromen aanbiedingen voor hulp binnen... voor de drie Amerikaanse vrouwen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 Morgenmiddag breekt soms de zon door, dan wordt het 14 graden. Later in de week wordt het warmer, 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Als alle luisteraars van Vroege Vogels één vierkante meter natuur kopen voor 5 euro... kan de uitverkoop van stadsbosbeheer stoppen. Kom snel, partijvoordedieren.nl Zweden zijn slim. Wist u dat de ritssluiting een Zweedse uitvinding is?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 Schrijf u nu in op Zonzoekdak.nl voor een gratis aanbod op maat. Voordelige zonnepanelen? Er zijn nog een paar plaatsen vrij. Schrijf u nu in op Zonzoekdak.nl.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 Dat was Vivaldi's Vroege Vogeltune, maar dan in een andere versie dan u gewend bent. Niet van de Academy of St. Martin in the Fields, maar door het Lookie Stardust Quartet. Ja, dan uh, zullen we onszelf ook maar even voorstellen. Goedemorgen, ik ben Janine Aubring van Vroege Vogels. En ik ben Menno Bentveld en we zijn allebei ingeblikt. Elke zondag live op de zender, maar nu zijn we even een bandje. Ik kan dus niet zeggen wat voor weer het is of hoe laat of hoe gezellig... Want we zijn al tijden geleden opgenomen. Welkom op de Vroege Vogels noodband. Uh, ja, uh, kan er nu iemand even een treurmuziekje opzetten? Thank you. U hoorde de pianist Lang Lang en die hele tijd hoopten we dat de verbinding hersteld zou worden, maar niks daarvan. U luistert nog steeds naar de noodband van Vroege Vogels. Eigenlijk is dit een heel uniek bandje, want het wordt gemaakt in een chique studio op het Mediapark in Hilversum. Kosten, nog moeite, nog technici worden gespaard. Maar eigenlijk is het dus de bedoeling dat het nooit gedraaid wordt. Goed beschouwd moet ik blij zijn dat er nu een storing is... zodat we deze unieke noodband nu aan u kunnen laten horen. Goedemorgen, Radio Luisterend Nederland. Op deze prachtige zondagochtend hoort u de wereldpremière van de Vroege Vogels Noodband. Deze productie is speciaal vervaardigd in Vara Radio Studio WPM2 op het Mediapark in Hilversum. De firma Technicolor heeft haar beste noodbandtechnicus, de heer Geert Kramer, ingezet... En speciaal voor ons zal nu spelen de Royal Ballet Orchestra. Uh, hallo, uh, vroege vogels. Uh, ja, wat, wat hoor je eigenlijk als iemand zo'n geluid uh, gaat testen? Dan doen ze toch zo, uh, hallo, hallo, dan tikt zo'n man zo uh, tegen de microfoon en dan roept hij heel quasi-professioneel, uh, uh, testing, testing, one, two, three. Helpt niet, hoor. De geluidsverbinding met vroege vogels is nog steeds niet hersteld. Dus moet u de geplande reportages en gesprekken nog heel even missen. We kunnen de tijd op deze noodband natuurlijk gebruiken... om uh, ja, iets heel anders dan anders te laten horen. Want u hebt, uh, ook als er technische problemen zijn, recht op iets leuks. Niet alleen maar pauzemuziekjes en geen uh, bordjes met storing in beeld... maar uh, iets nieuws... We gaan een klein quizje doen terwijl we wachten op de verbinding. Ik laat u een geluid horen en wie weet wat het is... die kan ons de oplossing per post of e-mail opsturen. Uit de goede antwoorden zal notaris Wade er één trekken... en die ontvangt een bijzonder vroege vogels cadeaupakket. Hier komt het geluid. Welke vogel maakt dit geluid? Stuur uw antwoord naar vroegevogels.vara.nl... Of naar postbus 175 1200 Anton Dirk in Helversum. ik. Voor de niet zo vroege vogels onder u die pas later hebben ingeschakeld, zeg ik goedemorgen. Omdat er nog steeds geen verbinding is met vroege vogels, hoort u nog even dit ingeblikte bandje. Ja, hallo daar, zegt Met van Heuven-Goemans. Goedemorgen, vroege vogel. Ik heb het antwoord op de quiz, hoor. Dat vogeltje bij het water, dat was de wc-eend. <lacht> Nee, meneer, dat was het niet. En dat antwoord van u is ook uh, niet leuk. Dit noodbandje is al een tijd geleden opgenomen. En op dit moment is er niemand in de stemming om naar uw uh, flauwe grapjes te ja, luisteren. Ja, wacht even. U, u kunt helemaal niet reageren op deze noodband. Die is ingeblikt. Dit is niet live. Wij zijn een bandje. Hoe kunt u dan bellen? Opgehangen. Ja, ik begrijp nog niet hoe die man op deze band kon inbreken... Maar ik geef alle andere luisteraars, behalve natuurlijk meneer Van heuven Goemans de kans nog even te luisteren naar onze Mystery Bird. De vraag luidt, welke vogel maakt dit geluid? Stuur uw antwoord naar vroegevogels.vara.nl of naar Postbus 175-1200AD in Hilversum. Nog altijd zijn de technische goden ons uh, ja, niet gunstig gezind. De geluidsverbinding is nog steeds niet in orde. Daarom hoort u ons niet live, maar vanaf de noodband. Gelukkig hoeft zo'n band niet vaak gebruikt te worden. Meestal laat de techniek ons niet in de steek. Er is in het vroege vogelsverleden maar één keer een echt lange storing geweest. Dat was op 12 februari 2006. En toen werd bijna een half uur lang de vorige storingsband gedraaid. Ja, en er zit nog een mooi verhaal aan vast. In dat noodbandje dat toen werd uitgezonden... beschreef de toenmalige presentator Frank van Pamelen de treurnis in het kapitol. Met al die redactieleden die wanhopig zaten te wachten... tot de techniek weer zou functioneren. En hij zei toen op dat noodbandje... Carla van Lingen, Nervous Breakdown. Rob Buiter, uh, Huilbuien. Joost Huizing was op zoek naar zijn pillen. En Henny Radstaak, al aan zijn derde biologische biertje. Ja, Dat werd dus zondag om kwart over acht uitgezonden... toen er ook geen verbinding was... Twee dagen later komt Henny Radstaak-collega Rob Trip van het Journaal tegen en die zegt verbaasd. Goh, ik hoorde zondag in vroege vogels dat jij al heel vroeg aan het bier zat. Ja, zo zie je maar. Zelfs doorgewinterde journalisten als Rob Trip geloven echt alles wat we uitvinden. Ja, dit is weer uh, live Vroege Vogels. Men op Bentveld, niet meer vanaf het Nadermeer, maar vanaf, uh, vanuit Hilversum. We zijn even verhuisd. De verbindingen deden het niet. Um, om weer eens even te wennen aan een live verbinding... gaan we eerst maar eens even naar Ster en dan naar Nieuws gelezen door Martijn van Beek. Toilet renoveren? Ah, er werd tijd. Ja, jouw klus verdient een echte vakman. Hé, hey, kijk, daar op dat dak, daar zit er één.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 Vrijwilligers zoeken vandaag opnieuw naar de vermiste broertjes Ruben en Julian. Dat doen ze in het bos bij Austerlitz en in Beek. De politie gaf gisteravond een gedetailleerde kaart vrij... met de route die de vader van de jongens heeft afgelegd... voordat hij zelfmoord pleegde in de bossen bij Doorn. En Turkije heeft het recht op het nemen van alle mogelijke maatregelen... na de bomaanslagen in de Turk-Syrische grensstad Rehanlen. Dat heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken gezegd. Bij de aanslagen vielen gisteren zeker 42 doden. Turkije denkt dat die aanslagen het werk zijn van de Syrische geheime dienst. Het weer, buien, maar ook af en toe zond wordt 11 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Ook komende nacht en morgenochtend veel bewolking en regen. Morgenmiddag breekt soms de zon door. Dan wordt het 14 graden en later in de week wordt het warmer 15 tot 20 graden.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 Word dan voor 5 euro per maand lid van het Humanistisch Verbond. En geef ook die overtuiging een stem. Kijk op humanistischverbond.nl Koop de natuur vrij. Kom snel. dieren.nl. U hoort het. Het zijn weer de Mercedes-Benz wegrijweken. U kunt deze keer wel heel zuinig wegrijden.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 Goed, Vroege Vogels is weer neergestreken in, uh, in Hilversum. U moet zich voorstellen, daar aan het Nadermeer bouwen wij iedere zondagochtend rond een uur of zes onze kleine studio op. Uh, en alle verbindingen worden gelegd en gecheckt natuurlijk. Maar zo'n heel enkel keertje gebeurde dat we die verbinding met Hilversum, dat hij er opeens uitknalt. Nou, dat gebeurde nu precies om acht uur toen Janine buiten stond om daar... Uh, de uitzending te beginnen. En nou, Janine is nu ook onderweg hier naar Hilversum, dus we gaan het gewoon vanuit Hilversum doen. Um, het is half negen geweest. Het is tijd voor het Rad der Columnisten. Dat draait, draait dan traditiegetrouw. En de columnisten van dienst is... van Ja, Ivo ...dolf Jansen. Deze zomer wordt hij 50, maar Dolf Jansen is nog altijd in topvorm. Tenminste, dat is de titel van de voorstelling waarmee hij nu try-out in het theater. Maar deze week kwam ook een boek van hem uit... dat hij samen schreef met zijn vriendin Margriet. Een boek over wat Dolf zijn tweede moederland noemt, Ierland. Hij woonde er kort met zijn gezin om te ervaren hoe groen het gras daar eigenlijk is. Zo groen als zijn kolom wellicht. Hier is Dolf Jansen. Groen. Het is mij... Wederom en na veel te lange tijd een grote eer mijn stem op dit tijdstip aan u te mogen laten horen. Dit is niet alleen een vroeg programma, het is volgens mij ook een groen programma. En dat betekende, toen dit programma ontstond, en in de vele, vele jaren aansluitend, van alles groen. Dat, dat was je, of kon je zijn. Zo kon je leven, of proberen te leven. Groen, milieubewust met een beetje oog voor de wereld om je heen, in je consumptiegedrag, in je keuzes. Groen was ooit, zeg maar in de tijd net voor de eerste hemelvaart, een kleur. Iets was groen en dat onderscheidde het van iets blauws... om van iets roods en beiges nog maar te zwijgen. Een schaap dat zichzelf qua kleur serieus neemt is beige. Of is het nog wat te vroeg voor woordgrapjes? Gedurende ons leven werd groen een label, een imago... ook al met steeds meer bedrijven, producten en diensten bedachten... die groen waren of dat pretendeerden te zijn. Dat een fiets groen is, los van de kleur waarin je hem overspoot... en dat je hem voor dertig keiharde euro's van een junk of voormalig aan kocht... daar kan ik inkomen. Een fiets. Maar een auto... Een vaatwasser, een HR-ketel, een televisie? Ik weet het niet. Green choice, green wheels, green label, green all over, go green. Afijn, u kunt ze zelf bedenken. En ze betekenen over het algemeen helemaal niks. Behalve in het geval van groen volkoren brood, dat kunt u beter weggooien. En groen links, dat is een partij die staat voor... die, die, die, willen dat, die, die hebben hun politieke kompas gericht. Dat is een politieke partij. Aansluitend aan groen zijn ook woorden als duurzaam en ecologisch... van iedere betekenis ontdaan, maar daarover een andere keer meer. Toen de Partij voor de Vrijheid zich een woord toe-eigende dat prachtig is... en heel veel betekent en per definitie van iedereen en voor iedereen is... heb ik me daar, los van het feit dat Wilders en de Zijnen... net zo dicht bij vrijheid staan als John Bank bij poëzie... heb ik me daar avond aan avond en voorstelling naar voorstelling tegen verzet... omdat vrijheid van iedereen is en door iedereen mag worden ingevuld en wordt ingevuld. Daar moet, denk ik, een politieke beweging van afblijven. Dat is van jou en van mij, daar maken wij wat van, doen wij wat mee. Dat delen wij met anderen. En ik denk dat dat met groen, of duurzaam, of ecologisch ongeveer net zo is. Je leeft zo, het inspireert je, je maakt eigen keuzes... maar het mag nooit een product of een marketing tool worden. Ik kwam gisteren op de site groendichterbij.nl terecht. Gaat over zelf doen en je eigen omgeving opgroenen. En guerrija tuinieren wellicht. Ik las, met meer groen in de buurt zijn mensen gelukkiger en gezonder. Stevige mensen vergroenen samen hun buurt en brengen groen dichterbij... Ze leggen bijvoorbeeld speelnatuur aan, beginnen een buurtmoestuin of nemen een dorpsbos in eigen beheer. Mooi voor de omgeving en goed voor het contact in de buurt. Zo komen mensen dichter bij elkaar en dichter bij de natuur te staan. Je voelt de goede bedoelingen. Je ziet de boel vergroenen en wat je niet met zekerheid kunt eten uit die buurtmoestuin... kun je altijd nog drogen, versnipperen en in kleine zakjes verkopen aan jonge toeristen uit Frankrijk of zo... die de koffieshop niet meer in mogen. Merci beaucoup, dat wou ik maar zeggen. Groen is van iedereen, wij zijn alle groen. En u zeker op dit tijdstip luistert naar dit programma. Vorige week was ik in Ierland, daar zijn meer tinten groen dan Eskimo's woorden hebben voor sneeuw. Als ik mijn ogen dicht doe, ruik ik het gras, de heuvels, de bomen, de oceaan, de wind, de regen, het land. Ik wens u een gezegende, grootse en groene zondag. U hoorde Tambourin uit de orkestruite Naïs van de Franse componist Jean-Philippe Rameau. Inmiddels is iedereen... Het is een prachtige... Even bladeren. Uh, even kijken, teksten, ja. Het is een prachtig gezicht. Ik zei al, uh, onze verbinding knalde eruit bij het Nadermeer en dan gaan wij in een soort uitgerekte kolonne van het dan naar Hilversum. Dus ik was eerst en daarna kwam hen aangerend. Nu ben ik net weer. Ik hoorde ons dus, of eerst net jou nog het staartje... en daarvoor hoorde ik ons op de noodband... Terwijl ik natuurlijk in de auto zat en hierheen reed. Wij klinken leuk, hoor, op de radio. moeten we wat mee doen. Is de hond Loïs de Meer? Vreet hij daar nu alle Nee, die zit in de auto. Die mag je niet naar binnen. Oh, die mag je niet. Oké. Goed, we gaan gewoon verder met onze uitzending. Gisteren is de veiling begonnen van natuurgebieden van Staatsbosbeheer in Overijssel. Om 100 miljoen euro te besparen, gooit de Rijksoverheid natuur in de verkoop. Dat heeft in de natuurwereld felle protesten opgeleverd. Lokaal en nationaal. Woensdag is er nog een kort geding om te proberen de uitverkoop van de natuur te verbieden. De actie die het meest opvalt is die van de Partij voor de Dieren. Die is begonnen met een geldinzameling. Voor 5 euro kan je één vierkante meter natuur laten aankopen. Joost Huizing is met Kamerlid Esther Ouwehand in de omgeving van Daarle... want daar liggen de gebieden waar nu op geboden kan worden. Aan de rand van een heel mooi poeltje. Gaan we dit kopen? Nou, het mag in elk geval niet in handen komen van mensen... die niet weten wat ze ermee moeten doen... Dus um, deze pool hier, er zijn verschillende poelen in de uh, gebieden die nu in de uitverkoop zijn gezet. Zijn aangelegd door uh, Staatsbosbeheer om een uh, leefgebied te creëren voor uh, reptielen, amfibieën. En ja, maar we hadden gehoopt op kikkers hè, nu. Ja, ik zag net wel uh, een kikkertje wegspringen, maar ze willen niet kwaken vanmorgen. Maar, hebben uh, wij weer. Dat hebben wij weer. Ja. Is nog vroeg, hè? ze moeten nog wakker worden. Maar dit is een van de gebieden rond Daarle. Ja. Dit is het meest getroffen gebied van Nederland. Wat hier gebeurt is dat verschillende gebieden... waar veel tijd en moeite en geld in is gestoken... Graven van dit soort poeltjes. Graven van dit soort poeltjes, met liefde onderhouden ook. Met hulp van de plaatselijke natuurvereniging. Bewoners die uh, verzot zijn op deze gebieden. Het wordt gewoon in uitverkoop gezet. Terwijl de biodiversiteit, die hier met zoveel liefde wordt beschermd... In handen wordt gegeven van uh, nou ja, de hoogste bieder, zo direct. Oh, ik zie daar beweging ja. in, het, uh, in het water, maar hij duikt meteen weer weg. Nou, tijdens het praten kunnen we best die kant op blijven kijken. Ja, precies. De Partij voor de Dieren is een actie gestart. Mensen kunnen voor 5 euro een vierkante meter natuur kopen. Dan zorgen wij ervoor dat we deze gebieden in handen krijgen en kunnen overdragen aan een uh, of een bestaande natuurbeheerder of een nieuw op te richten organisatie. Maar in elk geval dat het wordt verzorgd door mensen die weten wat ze doen. En dat het voor de nou, laten we zeggen, voor de eeuwigheid bewaard blijft? Ja, het moet bewaard blijven. En... Dat, dat komt dan wel ook in de overeenkomsten staan? Hè? Het blijft natuur en het wordt goed beheerd, wat ons betreft. En de staatssecretaris zegt nu... ja, maar kijk, uh, hè, de Flora- en Fauna-wet is gewoon van toepassing. Dus aan wie je het ook verkoopt, er moet netjes voor gezorgd worden. We weten al dat die handhaving minimaal is... En... In de brochures die je krijgt als je geïnteresseerd bent in dit gebied... staat ook, volgens de huidige bestemming mag je er niet op bouwen. Maar we weten ook dat bestemmingsplannen voortdurend wisselen. Ja. En er is dus geen, geen garantie dat de natuur ja. zoals die hier zo zorgvuldig is beschermd. Hey, een kikkertje aan de overkant. Voorzichtig gekwaak. Hij zit dichterbij. links. Prachtig. Dit mogen we toch instemmend gekwaak noemen, hè? Dat zou ik wel denken, ja. Er duikt er eentje onder op twee meter bij ons vandaan en die hadden we niet gezien. Het gaat niet alleen om poeltjes, zoals dit. Het zijn allerlei verschillende gebieden. Weliswaar ja. nog de kleinere stukjes hier. Ja, er zijn uh, kleine en wat grotere stukken geselecteerd. Sommige stukken zijn... Uh... Ja, wat de staatssecretaris dan zegt, die niet veel meer voorstellen dan wegbermen. Maar ook daarvan weten we dat die ecologische strookjes... tussen dat enorme intensieve landbouwgebied en de snelwegen... heel belangrijk kunnen zijn voor de lokale biodiversiteit. Ja. Dus ik doe over geen enkel stukje natuur laat dunken. Sterker nog, Nederland heeft nog nooit haar internationale doelstellingen gehaald... om de, het verlies aan biodiversiteit te stoppen. We kunnen echt geen snipper missen, geen centimeter, niks. We laten de kikkers... Hier nu gezellig kwaken. En we gaan op zoek naar Dassen, want die zitten hier ook. Ja, er zijn uh, gebieden bij die nu in de verkoop gaan waar uh, Dassenburg op zitten. Onderweg van object 29 naar object 5. Object 5, ja. Nou. Grote borden langs de weg met... Uh... De naam en het logo van de makelaar. De grootste veiler van industriële objecten van Europa. Ah. Heel naar gevoel dat daar dan achter een natuurgebied in de verkoop ja. gaat. Net nog wat kievieten die opvlogen. Dit is een uh, bosje. Een van de grotere percelen. Hier een open plek. En dat betekent dat die variatie ook enorme waarde heeft. Ecologische waarde omdat in de overgang van een uh, bosrijk gebied naar een open plek heel veel dieren kunnen schuilen, kunnen leven. We kwamen net nog langs een, uh, een ander bos, bosje, dat al in particuliere handen is. Ja, een van de gebieden hier is al in particuliere handen. En als je door de bomen kijkt, dan zie je dat er achter de eerste rij gewoon een crossbaan is aangelegd. En dat is dus het risico dat je loopt als je natuurgebieden verkoopt aan, uh, aan particulieren. Want recreatie mag in natuurgebieden. Ja, je mag recreëren, maar je moet uh, je formeel natuurlijk aan de wet houden. En zorgen dat je de beschermde diersoorten die daar leven niet verstoort. Maar wie gaat dat controleren als het in particuliere handen is? Je ziet dat nu al overal gebeuren. Dat, uh, dat die wet bijna niet wordt nageleefd, dat er geen handhaving is. We kwamen ook nog een hoeveelheid rotzooi tegen. Een ja. bank die gewoon in de natuur was neergegooid. Ja, dat dat, gebeurt. En nu is het, staatsbosbeheerterrein. En zelfs dan uh, inderdaad zie je dat er gedumpt wordt in de natuur. Maar dan wordt het gelukkig wel opgeruimd. Maar ja, wat mensen er straks mee gaan doen als ze hun eigen particuliere dumpplek hebben. Uh, dat laat zich natuurlijk raden. Het idee is nu dat deze eerste veiling, en laten we hopen dat het de eerste en ook de laatste is. En dat we op onze schreden terugkeren. Maar... Nu gaan jullie proberen zoveel mogelijk natuur te kopen. Nou ja, het is een, een actie met twee doelen. Het is natuurlijk gewoon echt protest om aan de staatssecretaris te laten weten... en te laten merken dat mensen er helemaal niks voor voelen. Dat natuur zomaar uh, wordt weggedaan. Die 5 euro per vierkante meter zorgt ervoor dat we ook het beheer goed kunnen regelen. Maar het is dus zowel protest als daadwerkelijk zorgen dat die natuur gewoon beschermd blijft. Op of de manier zoals natuurmonumenten ooit het naar de meer aankocht? Ja, precies. We staan uh, wat dat betreft in een lange traditie. En eerlijk gezegd had ik niet gedacht dat we dat nog een keer mee moesten maken. Ergens hier in dit bos zit een Dassenburg. Ja. En jij wil me niet vertellen waar. Nou, ik, uh, ik ben altijd heel erg terughoudend met het opzoeken van dat soort plekken. Omdat ik echte dieren niet wil verstoren. Dus ik heb nog niet gezocht. Ik geloof het zomaar. En het is tegelijk ook echt bizar. Das zijn de beschermde diersoorten. Als jij een das zou willen verkopen, dan staat daar een hoge boete op terecht. Maar als je dus zijn hele woongebied verkoopt met zijn hele familie erop, dan zou je bijdragen aan de uitvoering van overheidsbeleid. Nou, dat gaat mijn pet erboven. In de, ster, de reclameblokken rond Vroege Vogels is al wel opgeroepen aan luisteraars van dit programma van uh, Doe Mee. Nou, wij gaan in ieder geval zelf meedoen. Ik wil voor iedere Vroege Vogels redacteur... Twee vierkante meter. Geweldig. Dat is dus 20 keer twee... 20 keer twee 40 vierkante meter. Ja. Hartstikke welkom. Welk stukje zullen we uitkiezen? Je kunt nog kiezen. De pool met de kikkers. Of uh, deze gebieden waar we net uh, te zagen. Uh, de dassen zijn natuurlijk... Uh, Want als, er maar genoeg, als er maar genoeg geld komt, dan gaan jullie op alles bieden. Zeker. En uh, alles is het beschermen meer dan waard. Dassen spreken natuurlijk tot de verbeelding. En ik vind ook echt dat, uh, dat je een plek met een dassenburgt in elk geval niet aan... Uh, aan wie dan ook moet overlaten. Maar alle natuur is waardevol. En ik hoop zo dat de staatssecretaris daar eens een keer van doordrongen raakt. Zullen we een paar vierkante meter aan Sharon Dijksma cadeau doen? Wat een goed idee. Daar is ze vast Die blij mee. Die betaal bij. ik. Nou, Joost. Niet uit het budget van vroeger volgend, gewoon... Kijk eens ik aan. Ik heb hier 50 euro. Hoeveel vierkante meter is dat? 10 vierkante meter voor de staatssecretaris. Ik ga zorgen dat er een certificaatje komt voor uh, staatssecretaris Dijksma. 10 vierkante meter natuur, gedoneerd door Joost Huizing van vroege vogels. Dat is een mooi gebaar. Kijk op onze website voor alle informatie. En doe ook mee. Een paar honderdduizend mensen die meedoen... kunnen ervoor zorgen dat de natuur in goede handen blijft of komt. Laat Den Haag voelen dat Nederland in tegenstelling... tot sommige politieke partijen wel van natuur houdt. U hoorden, hoorden mij de fout ingaan. We hoorden om Adios Montañas mias van Pablo de Sarazate. In Utrecht, uh, niet alleen in Utrecht, is iets raars aan de hand. Op verschillende plekken in de stad hakken spechten geen gaten in bomen... maar in muren van woningen. En niet af en toe, maar al jarenlang. Bewoners werden er gek van en schakelden de gemeente in. En die riep weer de hulp in van biologiestudent Stefan van der Wal... om te kijken waarom die spechten dat nou toch doen... Binnenkort studeert hij af op die gekke spechten. Zou hij het antwoord al weten? Jeanette Paramoor zoekt Stefan op en gaat met hem kijken op de plek des onheils. Nou, eens even kijken hoor. En daar bovenin zie je er eentje die is, die is vorig jaar is dichtgemaakt. Ja. En daaronder zie je nog eentje dat witte isolatiemateriaal zie je nog heel goed zitten. En ja. dat, is, uh, ja, dat is eentje die vorig jaar gehakt is. Daar zitten nog een paar gaten zelfs, zie je dat? Ja, in totaal zijn er, uh, ja, zijn er acht gaten gehakt in de gevel van dit gebouw hier. Die specht die dacht, heeft er elk jaar dus in 2008-2009 begonnen. Elk jaar heeft er één of twee gehakt. Nou ja, dus elk jaar moest er opnieuw weer een aannemer komen. En nu dachten de bewoners waar het wel een beetje zat. En die zeiden van ja, we willen wel eens weten hoe dit nou precies zit. Voordat we iedere keer weer iemand laten komen om dit te repareren. Ja. Ja, vandaar hebben ze eigenlijk mij gevraagd van joh wil je nou eens uitzoeken hoe dit nou zit met die specht. Want waarom doet hij dit? Ja. Waarom hakt hij niet gewoon zijn gaten in bomen zoals hij uh, normaal altijd doet? Zoals het hoort. Zoals het hoort inderdaad. Ja. En waarom nou in één keer onze muur? Daar ben ik dus nu aan het kijken of ik daar een, uh, een antwoord weet op die vraag. En heb je dat? Je moet eerst even gaan bedenken waarom hakt een specht nou gaten in de muur? Of waarom hakt een specht überhaupt? Spechten kunnen hakken omdat ze op zoek zijn naar voedsel. Dan zoeken ze larven en, en insecten die in, in bomen zitten. Nou, de kans is, is heel klein dat ze dat hier doen, want dit is, dit is gewoon een muur. En daar zit, dat is gewoon helemaal afgepleisterd, er zit waarschijnlijk niet zoveel in. Andere reden waarom ze kunnen hakken is zoiets als roffel of drummen. Dat doet hij eigenlijk om aan te geven, nou hier is mijn territorium. Dus ik wil dat hier geen andere spechten komen. Nou, dat zou kunnen dat hij die, dat, die dat hier aan het doen is, dat weten we niet. Maar waar het eigenlijk op lijkt, dat is het derde waarom ze, waarom ze hakken. En dat is om een nesthol te maken. Nou, en dat lijkt er heel erg op dat ze dat hier ook aan het doen zijn. Want aannemers die het dus gerepareerd hebben, die zeiden dat er achter deze muur een heel groot gat gevonden is. En nou, die hebben ze helemaal op moeten vullen met buschuim. Oh, dus hij heeft ook genesteld hier? Nou, hij heeft dus in, ja, in 2010, dat is het enige jaar dat hier, heeft hier inderdaad ook een specht in de muur gezeten, ja. Maar is het een beetje een zachte muur of zo, dat dat kan? Nou ja, dat is dus een van de oorzaken, denk ik, van het probleem. Want het is een manier van bouwen waarbij ze, Je hebt de binnenmuur. Daarvoor zit gewoon piepschuim, isolatiemateriaal. En daar overheen zit een heel klein laagje pleister. Dat is zo zacht. Als je zou willen, zou je er bijna met je nagel al weg kunnen krabben. Uh -huh. Nou, en dat is anderhalf centimeter dik. Dus voor een specht is dat, uh, ja, ja is, dat, is dat peanuts om daar doorheen te hakken. Links van dit gebouw is een, uh, een parkje. Wel veel gras, maar ook veel... Uh... Grote bomen? Waarom gaat hij daar niet zitten? De ja. okay, inspect zou je zeggen, die hakt altijd in doodhout. Dat schijnt dus niet, niet waar te zijn, want hij hakt in doodhout om inderdaad voedsel te zoeken. Maar zijn, zijn nest hakt hij vaak wel uit in nog levende bomen. Maar wat het probleem hier lijkt te zijn in dit park... is ten eerste dat de bomen gewoon nog heel jong zijn die er staan. Deze zijn heel groot, die zijn toch niet zo jong meer, denk je? Ik heb van gemeente Utrecht al gegevens van dit park gekregen. Want ze moeten voor de veiligheid in het park moeten ze van alle bomen precies weten... van hoe oud zijn ze, welke soorten, zijn de beschadigingen. En de gemiddelde leeftijd van de bomen hier is 35 jaar. Dat is eigenlijk nog veel te jong voor een, voor een specht. Oh. Wat erbij komt is nog, dat de slechte bomen worden natuurlijk weggehaald. Dus wat dus zou kunnen, is dat de specht hier naar dit park gekomen is. En hier zo weinig dood hout gevonden heeft. Dat hij gewoon eens gaan kijken van, nee, kan ik misschien eens in die muur proberen of dat mooi woont. Nou zie ik daar wel uh, aan de zie ik allemaal slingers hangen. Hè? Van zilverfolie en van dat uh, rood-witte lint. Waar is dat voor? Ja. Nou, dus in Amerika hebben ze veel meer last van dit probleem. Want daar maken ze veel meer huizen van hout. Goed, daar zijn ze dus allemaal manieren ze gaan bedenken om zo'n specht weg te jagen. Ze hebben dat geprobeerd door een, een namaak -uil of een namaak roofvogel neer te zetten. Maar ze hebben het ook geprobeerd met deze linten. Daar is bewezen dat dit de beste methode is om specht weg te jagen. En tot nu toe lijkt het te werken. Hij is in ieder geval dit voorjaar niet meer teruggekomen. Dus dat is al iets moois. De vragen is ja. waar die nu zitten. Nou, dat vraag ik me dus ook af. Ja. Ja, dat, dat is een beetje het nadeel. We zitten nu in het uh, echt in het broedseizoen, Dus of hij heeft ergens in een van deze bomen een hol gehakt en hij zit daar nu, of hij is vertrokken. Want oh, ik heb hem nog niet gehoord, hè? Nee. Hoe heet dit park? Dit is het uh, park Transwijk. Kijk okay, daar helemaal achterin daar staat, daar staat de dode boom. Wacht even hoor. Ze willen heel graag geïnterviewd worden, zie je wel? Nou. Ja. Nog een specht gehoord dit jaar? Nou, nee, niet dat ik me kan herinneren. We zijn eigenlijk pas net weer met onderhoud begonnen. Oh, ja. We komen hier winters niet veel. Dus... Ja. Want Deze meneer doet onderzoek naar spechten. En die zegt ja. dat ze te weinig doodhout is in de parken van Utrecht. Oké. Okay. Nou, er wordt hier wel al jarenlang uh, bewust uh, aan gedacht. Door uh, oh, veel, ja? eigenlijk veel te laten staan. Dus het is vooral echt langs, de, langs de paden waar het dan... Uh... Ja, ja. Dan zie je ook dat er verschillende bomen gewoon uh, omliggen en nog half in een ander hangen. Ja. En dat laten ze bewust zo. Ja, ja, hier ja. staat ergens ook een, uh, op de hoek, daar zit ook een, uh, altijd een specht in. O, oh, deze stam bedoel je? Ja, die ja. stam. Oh, volgens ja, mij zit ja. het gat daar. Uh... Ja, Stefan, kan je dat zien? Ja, misschien bovenin. Zou dat ja, er eentje voel... kunnen zijn? Ja, volgens mij wel. Ja. Oké. Okay. wat hebben we gezien. Uh... Ja. Deze kamer. Nou, misschien zit hij daar wel te broeden dan. dat zou ja, natuurlijk zo kunnen. Zou maar ja, kunnen, ik, kunnen ik, ik heb gezien dat ze naar binnen gaan hier. Je ziet ah, het huis goed hol, hè? Ja, nou zeg, het lijkt wel een gatenkaas, zeg. Ja, ja want ik weet niet of je het gehoord hebt gehoord dat, maar die uh, spichten, die hakken dus ook gaten in muren en zo, hè? Ja, dat, dat is, klopt. Uh... We hebben ze bij ons in de straat uh, elke ochtend een gehad, die stond vrolijk in een verkeersbord uh, te hameren. Ja, ja, dat doen ze ook. Ja, heb ja. ik gemerkt, ja. Zeker. Dus, Beetje uh, apart, hè? Ja. ja, ik weet niet wat dat is. Uh, misschien wel een gebrek aan... Uh, beter of zo zou kunnen maar wat jullie betreft uh, worden ze dus niet weggehaald nee die bomen. nee kijk daar zit hij op de boom Zie grote wonensprecht die hoorde net al even zo dat chip Een hip naar boven Hij liep zo mooi omhoog tegen de stam ja. nou. daar hebben we geluk mee helemaal mooi als hij nog even gaat hakken nu maar heeft hij in ieder geval wel een plekje gevonden dat is daar. nou dan heeft hij ja. hier een plekje gevonden dat is heel ja. mooi ja. Ja. Ja, afstuderen op gekke spechten. Wie wil dat nog niet? Wij zijn er dus zo terug. Deo Volente. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. ...met deze week. Artikel 1, hoofdstuk 1 van de Frankrijk voor de koninkrijk van Nederlanden... ...die schrijft voor. Opkomst en ondergang van Helmut Wiels. Poison Gas. De geschiedenis van de gifgas en... Oh, ja. ...de tulband van Gusev is 7,5 meter lang. De internationale dag van de tulband. Waarom draagt u hem eigenlijk? OVT. Radio 1. Straks om 10 uur. Het nieuws van alle kanten.